Het in Cairo hebben militairen een tentenkamp van betogersplein vernield. Ook verjoegen ze de duizenden demonstranten op het plein en daarbij werd Trangas ingezet en geschoten met rubberkogels. Volgens onbevestigde berichten zijn er drie doden gevallen. Het is de tweede dag van confrontaties op het Tahrirplein. Gisteren vielen bij rellen één dode en raakten honderden mensen gewond. Het zijn de ergste rellen sinds de val van president Mubarak in februari van dit jaar. De betogers eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Ze vinden dat de hervormingen te lang op zich laten wachten. De staking bij het openbaar vervoer in de drie grote steden heeft nergens tot grote problemen geleid, zeggen de vervoersbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Omdat de acties ruim van tevoren waren aangekondigd, werden betrekkelijk weinig reizigers onaangenaam verrast. De staking in de grote steden duurt tot drie uur vannacht.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 In de eredivisie is de wedstrijd Excelsior AZ in de rust gestaakt bij een stand van 0-0. Scheidsrechter Blom maakte een eind aan de wedstrijd omdat de mist te dicht was geworden. De wedstrijd was om half vijf begonnen. Uitslagen van de eerder vanmiddag gespeelde wedstrijden zijn Vitesse Feyenoord 0-4, ADO tegen Utrecht 2-2 en Groningen tegen VVV 2-1.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 Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de mist zijn veel spitstroken afgesloten en daarom extra veel en lange files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden, staat 6 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Knoop het Hoevenlaken 2. Uh, ...tussen Amersfoort Noord en Eembrug op de A1 staat 4 kilometer... ...tussen Knoopend Ebenes en Blarekum 2. Tussen Meer en Muiden 5 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam... ...tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A10... ...de ring van Amsterdam, Koenplein richting de Nieuwemeer... ...tussen Knoopend Koenplein en Westpoort staat 2 kilometer file. Dan de A12, Utrecht richting Arnhem... ...tussen Driebergen en Maarsbergen 2 kilometer. A12, Arnhem richting Utrecht... ...tussen Maarsbergen en Driebergen 8 kilometer... A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug, 6 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knoop het Kleinpolderplein en Delft-Zuid, 4. Andere kant op op de A13 naar Rotterdam bij Afrit-Berkel en Roderijs, 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop het Terbrekseplein, 2. A20 Gouda-Hoek van Holland bij Knoop het Kleinpolderplein, uh, 2 kilometer. A27 Golkom richting Utrecht bij Houten, 2. A28 Zwolle amersfoort Knoop het Hoevelaken, 3.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 Dancing, and run up with your girlfriend While you keep on spending While you keep on spending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 Het is 6 uh, over 6. Eet smakelijk als je met eten bent. En, uh, welkom bij het uh, tweede deel van Entertainment View. En nieuws Wat ik misschien wel leuk vind Want Queen Je weet wel de band Gaat een aantal duetten uitbrengen van Freddie Mercury en Michael Jackson Dat zijn nummers die uh, in de jaren 80 zijn opgenomen Maar die waren dus nooit eerder uitgebracht En um, ja, ze verwachten dat uh, Volgend jaar uh, op de markt te kunnen brengen Hartstikke leuk, ik ben benieuwd Duet tussen Freddie Mercury en Michael Jackson Leuk nieuws Tweede uur, we gaan uh, straks even bellen met um,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 In jouw plaats natuurlijk ook welkom, bel dan even naar de studio 023-573-1969 035731969 3, 5, 7, 3 1, 9, 6, 9. Goedemiddag en En hier is de jeugd van tegenwoordig Papa is thuis En <middels> op Bijfels like in een rij, je bent een voetstappen naar zijn tijd Vier pistazje door mijn pasje, in mijn knieën rond je lapje, papa, in de tijd, we eten vrees, we eten in de Het wordt gesneden, is iets van papa oh. Heerlijk lekker, heerlijk lekker, papa gaat, papa alleen ogenblikken Papa's a flash, Grab money, <laughs> Papa was starchy, I starch. the chassis, Papa's a starchy, I chucked the chabi, oh, I chucked the chaji, I chucked my papa, Papa, I chucked, I my papa, Papa, papa, Papa, I chucked, I chucked, I chucked, I Papa, I chucked, Papa, I chucked, Papa, I chucked, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, one of one of Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, het vlees wordt gesneden, baby Kijk nu op de thuis is van papa papa Met de paplepel ingegoten Papa doet weer dingen kopen Papa is geharifé Je denkt me aan mijn slipper De kip is gemarineerd Met corrigerende teken in alle grappen Ik heb niet met je gekreken Het huilen is van papa Al blijven met je feken Er is boeteen in de kerkkijn We in de. Bed. What's up with a cane of you've net that a little It's the bass down, beat your lungs, broke me in the day That's why it's not because they Got from Papa, For <laughs> the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 Jack en Eva Simons en Take Over Control. Zo, even een uh, lekker jazzy muziekje.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 Ja, ik vind het een hele leuke avond. Lekker gezellig, leuke talenten, goede talenten. Ook. Ja, wat, wat vond je van de concurrentie? De concurrentie, concurrentie wordt aardig, want ik was allemaal al uit dezelfde omgeving kwamen als ik zelf vanuit. Want waar kom jij vandaan? Ja. Ik kom uit Roepen Holland. Ja. Oké okay. Oké, okay, en um, welke liedjes zong je? Ik heb You, met You van Van van Oké, okay, goede plaat Ik ben geëindigd met een met die. Van Oké okay. En uh, nee, wat ik nou afvroeg, je doet mee met zo'n uh, talentenjacht hoe ben, je, hoe ben je bij deze talentenjacht terechtgekomen? Waar heb je het gezien bijvoorbeeld? Uh, via het internet Ik doe één keer in de zoveel tijd doe ik je talentenjacht te doen uh, Via internet En daar kwam deze ik ook op uit. Oké. Okay. En, de de okay, en heb je nou ervaring met zingen? Zing je al lang? Ja, ik zing al 16 jaar. 16 jaar. En heb je ooit platen uitgebracht of iets dergelijks? Heb je vaak optredens? Ik heb vaak optredens. Ik heb al een singeltje uitgebracht. Ik ben hier met jou bezig met een tweede singel. Die uh, moet uh, half, uh, half december klaar zijn. Druk zo. Oké, en uh, ik heb ik er heb geen idee. Zing je Nederlandstalig, Engelstalig? Taalig, ja, misschien wel Nederland, Duits, je weet het nooit. Nederlands, Engels, Duits en uh, al en toe mij En je ziel die er aankomt in december, welke taal is dat? Nederlands. Oké. Okay. Ja. Nederlands dus. Ja. Oké. Okay. En, uh, nou ja, stel ze mensen, heb je al gisteren gezien, En zijn geïnteresseerd, heb je aan een website of iets dergelijks? Uh, ja, ik heb een, web, een website die me gecombineerd met mijn bedrijf. Nou, als de mensen wat over mij willen weten, dan uh, zullen ze naar www.caféku.nl klinkt gezellig bij jou op de achtergrond ja ja ik ben even aan het werk man. oh je bent ook, ook echt aan het werk, oké okay. <laughs> dus je houdt wel een beetje van dat uh, van dat sfeertje ja ja ja, dat ja. ja te gek. ga verdraaien. en uh, nou ja, wat ik me nou afvroeg hoe, hoe groot schat je de kans in dat je als winnaar uit de bus komt? Uh, het is een gewaagde vraag, ik weet het, maar ik zou het op kunnen antwoorden nou, vooral, vooral naar de, naar de plek de voorronde pas, worden wordt er gevaar gevraagd. Als ik het oordeel van de jury in gedachten neem van de eerste voorronde en van gisteravond, dan schat ik mijn kans een kleine 60% op. Zo, zo, zo, zo. Dat is nog wel wat. Nou we gaan het zien bij de volgende voorronde en als je door kan bellen weer natuurlijk weer. Alles goed. Nou, Johan, dankjewel. Hele fijne avond, hè. Ja, jij ook. Oké, hoi. Hoi.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 They've never gone this long without a kill before. One, two. to read Zijn album Continuum Wat mij betreft een van de beste albums aller tijden je Hoorde hoorde Fultures hier bij um, Entertainment for You En uh, wat, wat de, de, Daarvoor het interview met um, ja, Met de weekwinnaar van Voice of the Talent Gisteren gehouden in uh, Grand Café Hotel XL En hij uh, Ja Hij schat zijn kansen hoog in Zoals je hoorde 60% ziet hij zichzelf uh, Als eindwinnaar uit de bus komen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 Katie Perry. You gotta help me out. It's all I blurred last night. Do we need a taxi? TV. Zie je Test TV op kanaal 45 No. La Visa a battlefields door pet Banner er nummer 1984 and zometeen het showbiz nieuws met Bob Star henry santiago <middels> Stay, uh. get out of my way yes, I know, baby Get out of You got to get out of my way uh. Get out of my way Ik heb een heel te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 Ja. Nou ja, um, ik vond het vandaag eigenlijk wel redelijk. Ja, ja. ja, ja, ja. is het, ja. het nog wat fris. Savond is ja. het nog wat fris. Maar uh, in de middag is het best nog te doen. Ja, jongens, en dat voor midden, midden november alweer. Hè, dus ja. Het uh, blijft een nooit weer. Dus uh, wat dat betreft hebben we niks te klagen. Op dat ja, we hebben we niks te klagen. Hoe slecht de zomer was, hoe mooi het vandaag is Zo En bijna de winter zelfs. Ja, helemaal top, top. Goed, In ieder geval, uh, ja, Jan en Lisa die hadden natuurlijk helemaal mooi daar op uh, Sint Maarten. want we zitten wel met de fiets lekker op de vuur op het strand weet je wel met 22 graden en zonder zon hè ja die willen iets anders weer hè ja nee we het nog beter hè dus uh, wij hebben dan nog we hebben al niks te klaren we hebben helemaal niks te klagen natuurlijk hè nee klopt ja dus, ja dat is natuurlijk allemaal zon, zon over grote natuurlijk het land daar hè. dus uh, wat dat betreft uh, ja het het nog beter dan ons. Maar dat maakt het er niet uit. Ze ieder geval getrouwd vandaag. En ze uh, ja, terugkomen we Nederland trouwens nog een lekker feestje bouwen, denk ik. Hè? Dan gaan ze volle namen op hun kop zetten? hè? Uh, ik denk dat wel, ja. ja. Ja, We willen gewoon even van, uh, ja, we gaan even naar uh, Michael Jackson. Dat is een hele stap, uiteraard. Oh, ja. Maar hij uh, heeft natuurlijk een, een soap met met die, uh, met die, met die, met uh, die, Kenneth Murray. Want hij zegt van, ja, uh, ik, ik ben eigenlijk een getraind cardioloog. En dat is eigenlijk de reden waarom ik niet zo snel uh, de hulpdienst heb ingeschakeld. Uh, voor Michael Jackson. En dat is zijn excuus? Dat is zijn excuus. Uh, ja, er is uh, er, nergens een bewijs gevonden dat hij een getraind cardioloog was. Nee. Dus ik krijg ja, dat natuurlijk weer. Okay. Maar is, er, er schijnt een uh, documentaire over gemaakt te gaan worden. En uh, die zou ik ook luid uitgezonden wat, wat, van van nou, wat vind jij nou van die situatie? Ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Laten we eerlijk zijn, uh, Michael Jackson was natuurlijk verslaafd aan die en vol, uh, aan meer slaapmiddelen en uh, op een gegeven moment wordt er natuurlijk hartstikke in van. maar ja. uh, Hij had natuurlijk een, een persoonlijk lijfarts, en die is er helemaal niet bij gebaat dat dat Jackson natuurlijk doodgaat gaat. Nee, tuurlijk niet. is, is het nou later of is het op een gegeven moment mm -hmm. van hem? Uh, dus ik zeg, dat de waarheid van ergens in het midden ligt, Maar ik kan ja. het niet voorstellen dat hij zich rustig is geweest, dat Michael Jackson zou te komen overlijden Nee, dat denk ik dus ook niet. Nou ja, hij gaat in ieder geval, uh, hij gaat in ieder geval de in nu? Ja, kijk, dat is een typisch Amerika, ze moeten graag een schuldige hebben iemand de schuld te geven. Ja, ja, klopt. Uh, ik vind het allemaal een beetje laag met de grond, maar goed, ik ja. zal, zal bij, bij de showbusiness daar in, uh, in Amerika horen. het is natuurlijk weer een gigantische soap, natuurlijk, met die artsen. Ja, ja de pers vindt het prachtig natuurlijk. Ja, dat is je het is gewoon een hele grote show serie daar. Ja. ja, klopt. Maar goed, inderdaad, uh, wordt het huh? Ja, nou, we gaan het zien. Ja, ik kan zeer tritteren. Sorry? Via twitter hè? Ik twitter wel eens ja. Ja, ook moet je net op corner. Nee, dat niet. Oké, okay, daar nou hebben we die zender allemaal gestopt, want hier hebben allemaal lage berichtjes op, op, het, op het Twitter. op de Twitter. En zijn lager, ik, is geweest, ja, ze roddelen. Soms zetten ze roddelen in. We hebben hier allemaal lage dingen Te verslavend geweest in de tijd. Um, uh, yeah, zoals ding, uh, zeggen, nou, en so, ja, zo ging je, zoals gezegd, nou, dan ik nog Ja, ik heb ook op Twitter. Ja. Maar uh, zo kloptie, ben je echt niet meer bezig, hoor. En, uh, het zal allemaal wel een mooi weg. Ja, nee, ik snap het wel. Goed joh, en dan hebben we natuurlijk uiteraard de Voice of Holland. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, eh, heb jij het gezien? Ik heb het gisteren wel, ja, wel een deel gezien. Ik heb een beetje gesept tussen het Nederlands zelfstel en de Voice of Holland. Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien, want ik was onderweg naar, naar Mappappappel, uiteraard. Ja. En, uh, ik, heb, ik heb het toevallig gevolgd op de, op de, op de radio. Check van Gelder. Ja, het is inderdaad niet, niet, niet spectaculair. Nee. Maar die van de Voice of Holland hebben we natuurlijk niet gezien. En, uh, ik heb wel gehoord dat er natuurlijk een, een soort een dilemma is ontstaan. Dus uh, die zegt ze, uh, Paul Turner. Ja. En wat uh, je weer Jenna. Jenna, ja. Ja, en het is natuurlijk zo, en dat is uh, wat ook gezegd wordt. Het is de voice hè, en niet de performer. Nee, klopt. Alleen, ja goed, hoe goed, goed is Paul? Hoe goed zint hij? Uh...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 En daar, daar is de performance belangrijk. Ja. En hier is de, de voice belangrijker. Ja, Waarom ja. op een gegeven moment dat beetje Fiek de boot heeft misgeslagen gisteravond. Door uh, Paul Keuren door te laten gaan. En Giana ja. niet. Dat ze tegen zichzelf tegen hoor. daar waren vallen wel de nodige discussies over losgewassen te gaan worden. Maar ik vind het niet juist. Dat kan natuurlijk niet. Uiteindelijk zijn hebben twee hele goede zangers. Maar uiteindelijk geeft de show geeft dan de doorslag. Nou, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja, ja beter is met zingen, nee. dan moet je niet de voorkeur geven en uh, dat is er niet gebeurd. Dus dan, uh, dan hebben we toch een verkeerde programma op, opgezet waarschijnlijk, hè? Ja, nee, blijkbaar wel dus. Ja. Maar daar gaan we nog meer over, uiteraard, we, we tijdens de live shows, ja. ja. Dus goed, en dan hebben we natuurlijk nog, uh, in de voice hebben we zeker Bart Brenntjes, die krijgt een makeover. En hij zal helemaal uh, ja, bijgesmeed bij, uh, bij en uh, weet ik van wat gaan worden. Hij zal helemaal oud, uitgezien, hij zal een stuk jonger uitgezien, hij uit is 49. Ja, klopt. Nou, dus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 nou, nog weer omzicht dat we kiezen het gewoon heel erg moeilijk hebben en dan we genoodzaak zijn om het een beetje in de puntje pitje te blijven. hoe weet wie ideaal uitspraak. Ik vind uh, ik vind een hele goeie. Jawel, wel. hebben moet je ook vandaag. Ik vind een hele goeie. Ja, wel, ja, hele goeie. <laughs> ja uiteraard dus uh, maar goed, dat, dat het ja, goed we dat school gewoon heeft kunnen. Op heeft niet laten. Ja, we hebben naast natuurlijk uh, een, een het, het album van eh uh, The Voices. Oh, uh, ja. De rode lijst daar binnengekomen. gekomen is nummer 1. Oké. Ja, ik vind het eh uh, ik vind het ik heb geen idee welke nummers er helemaal op staan. Ik heb ook geen idee. Dat Natuurlijk wel, dat we misschien wel verkort zijn uiteraard. Ja, dat denk ik ook wel, anders komen we niet op nummer 1, hè? Nee, dat denk ik ook wel. Maar goed, dan ga je op het klokje. Hij werkt er hard aan. Um, uh, we wachten vanaf uh, hoe ver het gaat komen. Ja, want uh. ze willen meedoen met het uh, Zoomfestival, hè? Ja, goed, dat heeft hij al een keer eerder gedaan. En toen had hij er ook niks van gemaakt. Nee. Hij kan er beter van afblijven, denk ik. <lacht> <lacht> nee, we gaan het zien. We gaan het helemaal afwachten, hè, Rudy? Ja, nou, goed, blijft anders, dat blijft het dan anders. jullie allemaal lekker in het zand zitten. Heel fijn weekenden wensen, heel veel zon. Uh, ja, zwemmen zal wel een beetje te koud zijn, denk ik. Maar... Uh,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 deelt langs haar gezicht bracht een jaar, maar zoveel ouder in dit licht iedereen dan om maar heen, maar niemand komt erbij misschien een uur misschien een nacht, maar altijd tijd zijn tijd totdat na ochtend haar een nieuwe kansen bij zal ze na Meisje, Beyoncé, Kelly Rowland.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 Yeah, maybe it'll be something else. What am I supposed to do? To keep on going under Now you're making holes in my heart And yet it's starting to start the show I've been holding back Is it a wonder? Since you walked right into my life And interrupted the flow All I want to know Are you ready for me? What do you think you're fooling? Like I'm So sure, putting your left light like down again. Why don't you let me be? You don't know what you're doing, making me feel so sure. You're turning your left light like down again. Do it again, do it again. Baby, I've got to know, are we gonna make it? Lay it down beside me tonight and do whatever it you. Baby, I in control. Where you gonna take it Don't you think that I do you rational you know will, will I wanna know Where do you love me? What do you think you're fooling? Why can't I feel so sure? Turning your love like that again Why don't you let me be? I don't know what you're doing. Why can't I feel so sure? Why can't so your love left out again Do it again, do it again Wat mij betreft een van de beter van uh, Robbie Williams. Je hoorde Love Light. Oh. En zo eindigen we deze enteemontuur voor deze zondag. 12 november 2011. En morgen komt hij aan hoor. Ook hier in Zandvoor. De one and only Sinterklaas. En we zullen de uh, gehele zondag gaan we daar uh, aandacht gaan bieden. En we starten vanaf 12 uur. Met Albert-Jan Vos en uh, Rob Harms. En uh, vanaf 2 uur zondag gaan kennen we nemen. Aldo en ondergetekende...